Zevende week: werken met drie tijdloze schatten. In vers 40 benoemt Tse de werking van Tao in onze natuur. Teruggaan. Dat is de dynamiek van de Tao. Zwak zijn. Zo functioneert de Tao. Alle dingen in de wereld komen van het iets. Het iets is geboren uit het niets. Laozi zegt in vers 67 van de Tao Te Ching De hele wereld noemt mijn weg groot en anders dan al het andere. Juist omdat hij groot is, is hij anders dan al het andere. Als hij net als iets anders was, zou hij allang onbeduidend zijn. Ik heb drie schatten die ik koester en bewaar. De eerste is mededogen, de tweede is spaarzaamheid. De derde is niet aan te nemen dat je vooraan in de wereld staat. Wel nu, het is omdat ik mededogen heb dat ik daardoor moedig kan zijn. En het is omdat ik spaarzaam ben dat ik daardoor vrijgevig kan zijn. En het is omdat ik niet aanneem dat ik vooraan sta in de wereld dat ik daardoor het hoofd kan zijn van diegene met volledig talent. Wel nu, als je mededogen opgeeft en toch moedig probeert te zijn, en als je die spaarzaamheid verwaarloost en toch vrijgevig probeert te zijn, en als je nalaat gewoon te blijven, en toch probeert de eerste te zijn, dan zul je sterven. Als je met mededogen aanvalt, zal je winnen. Als je verdedigt, zal je stand houden. Als de hemel op het punt staat hem te bevestigen, is het alsof die hem omringt met een beschermende muur van mededogen.